Wij beginnen de zogerles 204, op de pagina KUV NUN DALET 154. Hassulam de linkerkolom, de regel 26. Ik breng u in herinnering dat in deze oot die wij behandelen nu. Hij spreekt, de zoger spreekt over die twee aangestelden, over, de, over het land Arka. Zij heet Afrira, van het woord Afar, stof der aarde. Ja, dus twee, twee een paar van de citra agra, het, het vrouwelijke en het mannelijke. En de zoger plaatst ook in de tekst, in de oot, Kuf nun hei, boven in de regel 3 plaats de vrouwelijke citra agra uh, voor het mannelijke. Ook dat is een belangrijk aspect. Omdat in de klipot, bij de klipot, de, het vrouwelijke is sterker dan het mannelijke is. Misschien dat is de reden. We zullen kijken, we zullen zien. Zij heet afrira, van het woord afaar stof der aarde... En hij heet Kestimon. En Zogar vertelt ons, oh, en Hasulam legt het ons uit: wat zijn dat voor krachten? Hoe werken zij? En dan ten opzichte van de heilige eh, dieren, zoals, zoals Jegeskel Ezekiel dat beschrijft in zijn uh, profetie um, over de Tempel en over de Wagen, Heilige Wagen, Merkava, enzovoort. De regel 26. Ze is 27 kan. Ze kastimon, ze hoop je na de maziek, 28 die na de shor. לגורות שהו שורש כל נכנן תוינתח המזיקין הנקראים שור דקליפה. והו בחינת דרתח הסיגים של המוכן האלונים דשמה קדישה אינן דרתח אלוקים. דהיינו, כנל, שהו בחינת אילה Shuk negat Shel el schmalekim driëndertig ligiota sigim u schmarim aomdim mitachteihem. 34 vierendertig wa Od bijhieto ode Dusha. begdusha ayalo di diejukna de adam kimochin eilude lokim u Zesendertak, celem adam. Kshalav omeerah katuw ba celem, de folchan de pachina, de rechter kolom ha-sulam, de eerste reichel elokim, asa et adam. Amnam behafrado, tvei mehagdusha vejerede limekomo leharka hanal. Niet labes, drie belevoesha, de shore Dat is erg belangrijk wat hij ons nu vertelt. Want wat wij leren is, wij we weten als kroonprincipe, dat het ene tegenover het andere heeft de schepper geschapen. En dat is de realiteit. Duidelijk, anders zou geen feedback zijn tussen ons en het heilige. Duidelijk, door ons steeds... Uh, te, hoeven, te moeten aanpassen aan het systeem, hè, van het, eh, om niet eh, af te weken naar eh, de kanten van, het, van de Klippa. nog naar rechts, nog, na, nog naar links, daar is dat systeem van boven zo ingesteld, dat als wij eh, afwijken naar een of een andere kant van het heilige, en dan dalen wij af, of negen we naar de klipoot. Dan uh, worden we opgeschrikt ja. door de zonde, door het uh, gevoel/ervaring van, uh, van uh, scheiding, door onze zonde, scheiding van het heilige, En dan verbleven in duisternis, dat wij uh, noodgedwongen of zelfbewust, uh, zelf vooruitlopend, um, dat wij uh, gaan die correctie maken naar het heilige toe. Dus dat is absoluut noodzakelijk, en dan moeten wij ook, ook daar niet voor over piekeren, dat wij zo so Iets ervaren in onszelf, die onreine krachten in onszelf. Ook dat is absoluut noodzakelijk voor ons, want wij zijn geen Yeshua. Heylug. Wij zijn allemaal de wens om te ontvangen voor zichzelf. dat betekent dat ook bij ons latent of uh, uh, actief uh, present is de Sitra Achra. Is uh, aanwezig. Maar als wij dus niet zondig of proberen, uh, niet uh, als het ware, zeggen dat niet verleid te worden door de Citra Agra, dan is het geen probleem. Dan is het alleen maar waken wel. Waken moeten wij wel, want wij zijn de wens om te ontvangen. We kunnen niet anders. En dat waken. kunnen we. Doen door de Torah na te leven, zoals we le die leren, maar in verbondenheid met Yeshua, en daarmee zijn wij, uh, hebben we een voldoende dekking van boven, van de Yeshua, hebben we voldoende dekking uh, ten, op, uh, ten opzichte van in onze strijd, in, onze, in ons omgaan met de citra Achter. En dat is geweldig, als je, als je dat instrument gebruikt in je dagelijks leven en je ziet dat ondanks alle ups en downs van jou, dat jij wordt gered. Dat jij ziet, dat jij ziet ook met de dag dat jij jouw redding neemt toe. Dat jij de kracht van de redding, de kracht van het geloof in Jezus steekt in jou met de, met, met, met, eigenlijk met de dag. Dan voel je natuurlijk dat jij... ...dat er iets geweldigs iets is... ...dat jij zo ervaart... ...en dat is wat wij leren hier... ...wij leren de, de heilige kant... ...en wij leren ook het, de kant van de, citra, van de andere kant... ...de citra, de citra Beide beide moeten, moeten wij leren... ...en dan zullen we ook veel beter begrijpen... ...en ervaren de woorden en de kracht van Yeshua. We zeggen meer, en dat is wat hij zegt, de zoger 27, de linkerkolom, de, de pagina, nog een keer, voor Kuf, Nun, Dalet, 154. Uh, kan hier, en dat is wat hij hier zegt, de Zogher, Shekastimon, ze Hoepchen, Atamaziek, That the kostim von dat manleke klipa de manleke klipa ze hu bi dat is a aspect van a mazik van de schade brenger sche hey, je slo diuk na di et beeld heeft van de shore van de stier legorod dat is om te te leren sche hu shore skol a mazikin dat heet de de wortelis van alle uh, Schadebrengers, die onder naam Schor de Klippa, die, die de naam hebben van stier van de Klippa. Het is een hele rij, reeks van allerlei schade, ook vormen van schade, die vallen onder de, de type van stier. De schade die de stier brengt, kijk welke schade normaal de stier kan brengen, bedoel, in, het, in de materiële wereld. De stier kan, zeg uh, je dat, met zijn poot, kan hij uh, iets, of ergens iets op, ja, iets op, vertrappen. vertrappen iets, kan een, zeg je een schop geven aan iemand, en dan kan er schade oplopen, uh, kan allerlei manier. kan met zijn, ja, met zijn horens, kan die iemand of iets, uh, schade uh, toebrengen. Dat zijn allerlei vormen, en dat is ook, men leert dat zo in de taalmoed. Veel, is een, veel daarover, over vier soorten schadebrengers. Dan schoor, uh, er bestaat ook een andere, die tand, tand ook bestaat, bestaat ook een vuur, de derde, zijn vier. Ja, dus ik wil niet alles daarover hebben, want men leert dat alleen over het materiële. Terwijl het uh, deze, de, de bedoeling is um, onder deze naam, maar dan geestelijke de schade dat brengt deze schordeklipa, de stier van de klipa. En hij is de wortel daarvan. We hopen na te sigim. en hij is dan, hij is het aspect van de restjes, van de residu, ja residu, re, weet je, residu's, dan uh, afval. Van de Mochin, van de Hoge Mochin, van de Heilige Namelochim. De Heino, dat wil zeggen, 31 kanais, zoals boven gezegd werd, zo hoop je dat het aspect Eile is van de Klippa. Zo dat dat is die, welke aspect Eile van de Klippa is, tegenover Eile van de Heilige Namelochim. Ligiotam, Ligiotó, Sigim, omdat Hey die klipa die van Shor, Shor de klipa, de stier van de klipa, is uh, restjes afval uit en zoals so we hebben dat geleerd so is zoals we hebben geleerd die restjes van de wijn ja die onderaan onder aan on, de on on bodem liggen aan de bodem um, liggen en zich bevinden in, aan de bodem van een vat, bijvoorbeeld of een cistern van uh, tank met, met wijn of een vat met wijn. Hij behoort dus, hij is, komt van die restjes. Die staan beneden, dus beneden het heilige. Daarvan dan komt. Dat is een vergelijking natuurlijk. Dat daarvan dan komt deze klipa uit. En maar wanneer die, deze klipa, deze, deze klipa is dus verbonden, heeft zijn wortel, in die, in, die, in die, net zoals het, met de wijn, ja, die, die schmo, schom, schmarim, net als in de wijn hebben we die restjes, ja, die onderaan, die uh, schil van van, um, van daar drijven, of dat soort dingen, dat daaraan en onderaan die restjes, daar dan komt de clipa. De, de Net zoals de clipa is schil, zo is het ook de clipa komt uit deze restjes. De restjes op zichzelf zijn behorend bij wijn. Alleen oké, okay, dat is wel een grove gedeelte. Ja? Maar het hoort wel toch wel bij de wijn, dus het hoort wel bij, bij het heilige. Maar wat eruit komt, dat is de klipa. En dat pla, de plaats waarin dus de klipa mannelijke komt uit die, onder die, van onder die, die beschermers van wijnen, die restjes. Deze plaats hij, is, is, lijkt wel op, de, op het beeld van de mens. Waarom? Beeld van de mens betekent dat het toch wel verbonden is met het heilige. En daarom heeft hij een beeld als een mens. Dat is wat hij ook zo ons, ons vertelt. Wij kennen daarom 34, Behyato, od Mechubar, aangezien die is nog verbonden met het heilige, ja, doordat de verbondenheid met het, met het schil, ja, met het, bigdusha is verbonden nog met het heilige, Haya Lodiuk na de Adam, had die nog het beeld van de mens. Later, wanneer de klepa al afdaalt, euh, zich afscheidt, scheidt zich af van van die beschermers, ja, van net zoals dat, van, van, die, van de afval van de van de wijn, dan vergeet je dan echt de, het beeld van de schor, van het beeld van de stier van de klepa. Maar wanneer het verbonden is, lijkt het wel een mens. Kimochin Elokim, want deze mochin van de naam Elokim. Dus de hele gemogen. Van de naam Hoe Hoezo Tselem Adam, dat is het geheim van zoals in de Torah wordt geschreven. Tselem Adam, het beeld. Of beeldenis van de mens. Zoals het in de Torah had geschreven. Zoals de Torah zegt. Betzelem, de volgende pagina. De eerste regel. De rechter kolom. Zellem Elokim asaait Adam. Staat geschreven in het scheppingsverhaal. Dat in, het, in, in de. In, gelekenis in het beeld, in beeltenis van de Elohim, waar, uh, de mens is gemaakt. Ja, gelekt op, op Elohim betekent Amnam Behafra Domiak Dusha, maar wanneer die klipa, het mannelijke klipa, die hij die, die, die, die de zoger noemt, um, is die kastimoon, wanneer die zich afscheidt uh, van het heilige, dat wil zeggen zich in, in, in de, in de, de vergelijking met de wijn, met die, met die afval, afval van de wijn. Wanneer hij zich afscheidt van het heilige, twee, wij raadlen met komole arka en daalt, na, daalt af naar zijn plaats. Naar de arka, naar het land arka. Uh, zoals boven gezegd werd, dus in de klipot zelf, dus de, de, de, de, de Arka he, die de naam Arke hebben, niet labes belevoer dan wordt die ingebed, die daar, of wordt die wordt die dan ingebed in, in de kleding van shor van stier. Dan wordt die stier, dan wordt die schadebrenger. Wanneer die de klippa, kijk nou die geweldig wat die ons nu vertelt. Wanneer die klippa nog niet afdaalt, en wanneer daalt de klippa af? Wanneer daalt het, het, het, het, het mannelijke klippa af van, uh, van zijn verbondenheid? Wanneer die scheidt zichzelf van zijn verbondenheid met het Heilige? Ja, met die restjes van het Heilige? Wanneer? Alleen maar wanneer de mens zondigt. Wanneer de mens niet zondigt, erg belangrijk het heet, dat je goed begreep dat. wanneer de mens niet zondigt, dan is dat, dan is dat klipa, dat mannelijke klipa, is verbonden met de restjes van, als het ware, met de onderste, met de dikte, dikke onderste lage, lagen van het heilige maar dan is hij nog geen schadedoener, dan leek die op de mens, het is nog geen mens, betekent geen heilige, maar leek wel op de mens, het heeft geen, kan geen schade brengen, maar pas wanneer de mens, want dat is ook, dat is ingesteld, zie je dat, de klepa, het mannelijke klepa, kijk niet denken zoals, zoals naïef de mensheid denkt over de onreine krachten, dat het, we, moeten, we moeten er niet aanraken, of dat weet je, of, andere rare houding ten opzichte van het onreinen, terwijl men helemaal zit onder die onreinen, maar men dat niet ziet. Want die, die, wie kabbala leert, die weet donders goed, dat, die helemaal, dat de mens is helemaal gezonken is in het, in het onreinen, en dat is, dat is juist het werk van de mens, om... De, de taak van de mens om eruit te komen uit de, uit de klipoot, ondanks het feit dat wij uh, de wens, alleen maar de wens om te ontvangen zijn. Dat het steeds onze taak is om beetje bij beetje elke dag verder te gaan. Wanneer komen we klaar? Het is niet aan ons gegeven, Het aan ons gegeven is het werk wanneer wij klaar zijn, dan, dan zal men ons laten weten, dan zal men ons laten voelen, dat wij klaar zijn, dat is, wanneer, wanneer kom je klaar, wanneer je zal zien, wanneer je zal klaarkomen, dan men zal aan jou het gevoel laten ervaren, dat jij klaar bent, dan, wanneer word je dan klaar met, met het werk, wanneer, wanneer, hoe, wat zijn de symptomen dat van het, ...klaar zijn met je werk. Hm? Welke symptomen... ...kan een mens hebben... Wanneer, ...dat hij klaar is met het werk? Wat moet de mens ervaren dan van binnen? Of moet die, wat moet hij niet ervaren? Hm, denk eens. Als een mens klaar is... ...wat moet hij dan ervaren? Hoe kan hij zich ervaren van binnen... ...dat hij kan al vergewist zijn dat hij klaar is. Oké, okay, je moet doorgaan natuurlijk, moet je doorgaan, en niet uh, daarbij zelfgenoegzaam te worden. Hè? Barmhartigheid. Dat je barmhartigheid. Oké. Okay. Maar hoe voel je dat bij die barmhartigheid? barmhartigheid hoe, hoe, kan je, hoe kan je dat voelen? Barmhartigheid is mooi, maar het is wel uh, om, omschrijvend. Ja? Maar hoe kan je dat voelen, dat jij klaar bent? Wat, wat gebeurt er? Uh, of... of je kan zeggen, wat ga je voelen? Of kan je zeggen, wat je niet voelt? Kan je dat, of positief of negatief kan je dan zeggen. Wat ga je dan niet voelen? Huh? Nee, klipa is er altijd. Alleen wat je er ziet zit, oké, dat is ook altijd bij jou. Alleen in de Martekunselen zullen we geen klipa hebben. Alleen in deze wereld, als we klaar zijn, dan betekent dat jij niet uh, gescheiden wordt van de klipa, betekent dat de klipa is er, maar jij staat er erboven. Dat jij, heeft alles uit die klipa eruit gehaald. Ja, dat jij kan al eruit, dat jij, dat jij het, maar wat dan, wat, laten we zeggen, laten we zeggen dat oh, negatief, wat, wat zal je dan niet voelen, wat jij voelt uh, vervelend of, of als niet gecorrigeerd wanneer je nog niet klaar bent met je geestelijke werk Schinders. welk aspect welk aspect nu, wat, wat, wat, kan je dat, wat je voelt iets wat je dagelijks ervaart een eenvoudig woord iets wat je voelt dagelijks dat, wat jouw paard speelt in wat Getuigd van het feit dat wij nog niet klaar zijn met, het, met ons werk. Tekort? Nee, tekort is oké. Okay, tekort. Uh, tekort. Oké, okay, maar dan ook zelfs als je klaar bent, je, voel je ook toch, je voelt je wel volmaakt. Maar je voelt wel altijd tekort. Want waarom? lang wij de wend, wij zijn de wens om te ontvangen. Als wij, geen te, als wij geen tekort gaan voelen hier op aarde. Dat betekent dat je niet leeft. Of betekent dat jij zelf genoeg zijn ja, Zelfs als je jouw persoonlijke Koen, zal bereiken. Ja? Wat betekent dan? Zal je geen tekort hebben? Jij zal nog meer tekort hebben. Maar jouw tekort zal zijn niet van de aard van de wens om te ontvangen voor zichzelf. Maar jij zal dan een geweldig verlangen naar de schepper. Op de manier dat jij niet, kan je niet eens voorstellen nu. Hoe, hij ver, hoe krachtig zal je verlangen naar de schepper? En tegelijkertijd zal je ook kunnen nivelleren dat, of in, in balans te brengen met jouw zijn hier op aarde. Jouw verlangen om eruit te komen, naar de schepper te, komen, te gaan, zal zo geweldig zijn. En tegelijkertijd zal hij hier blijven, in alle sereniteit hier op aarde. Jij zal het uitgeblend, je uitgeblend zal zijn, van binnen en naar buiten. Maar wat zal dan toch wel speciaal zijn, wanneer jij zou... We hebben dat aangeraakt nu, dat onderwerp. Wat zal je dan voelen speciaal, wat jou al zekerheid zal geven, dat jij klaar bent met je werk? Wat zal je niet hebben, wat je nu wel nog hebt? Nu, nu. Twijfels. Twijfels. Hebben jullie nog steeds twijfels? Ja, twijfels betekent dat jij. Ja, ik heb toch een beetje twijfels. Nog een, beetje <laughs> je een beetje meer, een beetje minder. Ja? Met elke dag heb je steeds minder twijfels. Betekent Als je dat ervaart dat je minder twijfels hebt, betekent dat jij dichter bij jouw volmaaktheid bent. Betekent dat jij meer van het licht van jouw aura hebt naar binnen kunnen halen. Twijfels komen omdat wij. Vol van onszelf zijn. En niet van het, van het heilige dat eigenlijk mijn partiet is. Om, ik moet het wel binnenhalen, als het ware, in mijn wa gewaarwording. Om het te ervaren. Alles well, is binnen mezelf. Maar is, we zeggen so, het zo. Net of het boven mijn hoofd staat. Ja, maar alsof het buiten mijn hoofd. Zo so is een beeld. Eigenlijk is het niet zo. So, want we zijn altijd, we zijn vol ervan. Het is alleen een beeld. Ja? Men denkt natuurlijk het zo, dat het zo is, dat het boven, areol, are, areol, aura staat boven de mens. Het is natuurlijk een beeld. Ja. Maar want wij zijn allemaal vol van, van het licht. Ja. Alleen wij ervaren dat niet. Duidelijk. Dus dat is dan de zekerheid zelf van jou zijn, dat jij geen twijfel heeft. Dat is wat Jezus ons leert. Dat is wat Yeshua, ja? Yeshua steeds ons leert, dat uh, jullie zijn gelovigen. maar gelovigen betekent dat jij nog niet klaar bent. Dat uh, is wat wij moeten leren, dat is de volmacht. Drie, na de punt. Wanneer je wa, schelo, schaba arka. schla vier die na de neger ве ху айшен тавкида лена шер файф нешамот дивне ядвне адам анофлот тахт шлитата зис кине шаргуна лашон ни шират элин алин бегайлам зейфин ки ми тавкида лишотет баулам Le Laila, de Aino, Brid, Kodesh, Negen, Shabazibat, Hapegam, Haze, Nosroot en de Shamot, Adam. O, nieuws, vertelt u ons een geweldige, geeft u ons een geweldige beschrijving naar krachten van de citra achra, van de vrouwelijke citra achra. We hebben ook veel dingen, veel geleerd over de vrouwelijke citra achra, herinneren nog Lirid en van allerlei, allerlei van allerlei kanten, en nu kijk goed wat je ons nu vertelt over het vrouwelijke. Bijzonder. en ook hier kunnen we niets begrijpen zonder uh, te zien, te kijken naar de Hebreeuwse namen, van de, van, dan daarin kunnen we zien de essentie van het fenomeen van het vrouwelijke Achra hier, waarmee zij vergelijken, wordt, uh, dat zij vergelijken wordt met Nesher, met de Adelaar. Duidelijk, Adelaar op zichzelf is de, is, is de kracht, dat is heel de hele kracht, we hebben dat geleerd, in de middelste lijn, herinner je nog, in de middelste lijn, in de aan de rechterkant van die drie dieren, van die drie dieren, ja, die, die, die, die dieren van de uh, Merkava, van die Geske. Dat daar waren dus de rechterkant, aan de rechterkant was het op, de, op vier wielen. Ja, herinner je nog, de Merkava op vier wielen. Was aan de rechterkant was Leeuw, Arje, aan de linkerkant was Tier, Schor, en aan de middelkant was, was het nesher Adelar. Waarom? De middelkant is, de is, is uh, ja, dat is net als uh, Leo is als uh, Neser, de Schor, de linkerkant, is als God, en Neser de Adelaar is als Jesot. En daarom herinner ik nog, Jesot, Adelaar waarom adler, adler, adler kan hoog vliegen. Uh, daarom dat Jesot kan omhoog en naar beneden komen. De kracht van de via de vierde kunnen we Opstegen. oh naar boven, naar beneden. Het is een bijzonder belangrijk ding. Dat is, dat is, dat is, de, dat is wat een religieuze, ook de religieuze beamte, begrijpt dat ik altijd in mijn, mijn gesprek met een religieuze met, uh, priester of iemand anders. Altijd praten praat van alles is horizontaal. Alleen met mensen met elkaar omgaan het is absoluut. Uh, uh, ik weet niet hoe dat, hoe dat komt. Misschien heb ik niet de juiste priesters uh, gesproken. Maar het is altijd omhoog gaan. De schepper via de jesot leren omhoog gaan. Dat is ook een, een belangrijk, bijzonder, radicaal, eigenlijk een cruciaal moment in onze studie. Om te leren dat jij leert via de jesot op te steken. Dus via, via de jesot, niet via andere andere plaatsen, maar via de jesot, dat is eigenlijk, de jesot komt naar de, naar de kiveret, van de kiveret komt dit naar, naar naar de uh, daad, ja, dat maar eerst dan de malgoed, of de ateret jesot zich verbindt met de jesot. Ja, ateret jesot is dient in de tweede centrum als, als uh, malgoed. Dus eerst de ateret jesot verbindt zich met de jesot. Dan je met de soort, als het ware steekt naar de Tjeveret. En alles blijft ook op zijn plaats staan. Dus niets verdwijnt in het geestelijke. Dan enzovoort. Op deze manier, dat, is, dat is, heet dus adelaar. Daarom heeft die geskel gezien dat als uh, adelaar. Maar daartegenover bestaat, en de adelaar heet let op, heet in het in de hele gedaal heet Nesher. Dus net zoals je dat ziet in de vierde regel hier, al het laatste woord, le nesher. Dus nesher, ne, uh, ne nun, shin en resh, die drie letters. Le nesher, dus nesher. En nesher betekent dus dat, en ook de citra achra aan de andere kant van de medaille, heet ook nesher. Want het ene tegenover het andere heeft de schepper geschapen. Nou, tegenover die heilige adelaar, heb je ook een, een onreine adelaresse gemaakt, hè? een vrouwelijke adelaar, adelaar, dus die is wel een, een, een vrouwelijke citra agra. En nu goed opletten hoe hij ons nu vertelt, en kijk naar het woord nesher, wat dat betekent in het onreine, in ten aanzien van die onreine klippa. Wanneke waselo, en zijn vrouw, zijn vrouwelijke, dus zijn vrouwelijke kant, de vrouwelijke kant van die sitra achra. Shaba arke die, die in het land arke is, ja, slaat die juk naar de nesher, Let op, zij heeft het beeld van nesher, dus hij heeft het beeld van Adam, ja, die, het mannelijke sitra achra, maar zij heeft het beeld van de nesher, zoals, zoals en het beeld van de het, van het, van het man is, is van, de, van, de men, van de mens, sorry, van de mens, is mangoed. Ik herinner me nog. En maar zij, hij, zij heeft het beeld van, uh, want hier is omgekeerd, is hier in, het, in, het, in de onreine krachten, is het, de, de, qua krachten is het, is het omged, omgedraaid. En zij heeft, zij, dus het vrouwelijke van de citra Achra. Zij heeft het beeld van de nesher. Van de uh, adelaar. En nu kijkt naar het woord nesher. De, nog in de regel 4, Het tweede woord. Vanaf de tweede letter dan begint het. De betekent de, van. In het in in in Aramees. En dan nesher. Nesher, dat is het woord van. Uh, zij heeft het beeld van de nesher. En nu kijkt waarom heet zij nesher. Waarom heet ze zo. So? We hoe al hem. Tafkida. En dat, waarom heet ze Nesher? Dat is vanwege haar äh, functie. Lena Sher, welke functie heeft haar? maakt die van het woord adelaar van het woord Nesher, maakt die het een, een werkwoord. Lena om, Lena Sher, als je maakt dan een werkwoord van het woord Nesher van het woord, woord adelaar. Dan wordt het Lenacher betekent, in de hele getal, betekent, laten falen. Doen falen. Zie je dat? Dus, aan de eerde kant, aan de, de hele kant, is het, betekent, adelaar, verheven, iets wat uh, man doet opstegen, ja, van die soort naar boven, Heilig adelaar heeft een echt, en een is een, een pracht, adel, adelaar, een, een edele iets, een hele dier, Belangrijk, mooi, et cetera, verheven. En terwijl de, de, de zijn tegenligger in de, in de onreine krachten heet, of de heet ook Nesher, waarom? Om dat, vanwege haar functie, want wij weten dat alle namen gegeven worden, uh, uh, alleen, alleen door, um, in, in die namen zit wel de essentie van wat die namen, wat, hoe die namen zijn opgemaakt in de heilige letter, letters. Dus linacher betekent om laten vallen of doen vallen, laten vallen vijf de zielen van de mensen. Han of Lot dacht het, schildert dat welke zielen vallen onder haar macht. Ah, als de zielen zie je dat? Zodra so, dra de zielen fallen onder de macht van de Sitra Achra van het vrouwelijke Sitra Achra, dan laat zij uh, la, hun fallen. Interessant? Dus yes. niet dat zij de Sitra Achra tegen de wil van de mens uh, kan de mens, de mens, of de ziels alleen de ziel kan vallen en niet iets anders. Niet dat de citra agro de mens kan uh, onder dwang laten vallen. Dat iemand kan zeggen, ja, het is wel... Het was een uh, force majeure, een toestand van force majeure. Het is dan een toestand van uh, uh, overmacht. Die kon, kon niet aan doen. Nee, elke mens kan uh, en moet niet reageren op die... Of, Opge of opgewassen zijn, ja, tegen de verlokkingen van de citra. Als je dat nog niet kan, dan krijg kregen je klappen, kreeg krijg je bult hier, bult daar, het vlak, uh, allerlei andere dingen. Doe het niet toe. het is allemaal de, de ziekten van kinderziekten, die de mens moet, geestelijke kinderziekten, die de mens moet doorstaan, om te komen tot zijn volmakt. Nou, dat is dus, kijk hoe geweldig hij ons dat beschreef, dat het, dat haar, omdat het haar taak is om Lina scheer, om te laten doen vallen, die, die zielen van de mensen, die, welke zielen, die zielen, die zielen van de mensen, die vallen onder haar macht, niet andere zielen die vallen niet onder haar macht, maar wie valt, dus wie verlokt wordt, wie Verlokt wordt door de citrager. Die, die valt onder haar macht. Dan doet, hij, doet zij met hem wat zij wil. Dus zij laat hem. Dus vallen brengt hem tot val Zes. kinesher, Hoe me is shiratel Want het woord nesher. Het woord. Dus wat zonder. Nikodot. Zonder klinkers. Je ziet het toch niet klinkers. Ja? In de hele getal. Dus je kan lezen dat. Nesher, je kan lezen dat Nesher als adelaar, zie dat, daarom hoe geweldig is de hele getal, zie dat, Ze geen, geen, geen medeklinkers, als er geen medeklinkers zijn, en dat ik in de Torah zit, geen medeklinkers, dus in de Torahrol zitten geen medeklinkers, dus er zit altijd, altijd zit in de Torah, in elke woord heb je dan, in elke woord van de Torah heb je eigenlijk twee, uh, tegenstelde, in ieder geval twee kroonbetekenissen, tegengestelde kroonbetekenissen. Duidelijk. Aan de ene kant heb je de heilige kant, en aan de andere kant heb je dan het onreine kant, en de mens zit al tussen die twee. En de mens moet wel kiezen, want de mens is vrij. De mens is vrijgemaakt om vrij te worden, bevrijd te worden van zijn, van zijn verzonken, verzonken zijn in de klipot. Alleen de mens moet kiezen. En dat is geweldig. En dat is wat hij zegt, als je kijkt naar het woord nesher. Kie, zes, nesher, want het woord nesher kan twee betekenissen hebben. Kan één betekenissen hebben van adelaar, maar het kan betekenen ook, komt van het woord milashon, nesherat, el-alin, van het woord van neshera, nesher. De tafel is alleen toegevoegd omdat de vrouwelijke verbindingswoord, vrouwelijke verbindings, vrouwelijke verbindingsuitgang, in zo'n uh, so verbinding met het volgende woord, maar ja, nesherat, so ailin betekent, van het vallen van bladeren, van een boom, dat komt dus, net als vallen van het bladeren van een boom, dat is, uh, de betekenis van het woord nesher, betekent, van dezelfde, dezelfde stam als adelaar. Maar dat betekent het vallen, betekent vallen van wat? Van uh, bladeren van, van een boom. Kie tafki daar, da, want haar functie is, de functie van die vrouwelijke klippa is, lees het baulam om te rond te zwijven in de wereld. om hij daam en te brengen de zonen van de mensen, brengen de, letterlijk, de zonen van de mensen, dus ze brengen de mens, acht, eh, lemikrelele, tot een, ja, tot een, gebeurtenis, nachtgebeurtenis, ja, we, we noemen het in de hele getal, heet het, tot de nachtgebeurtenis, dus, oftewel, tot de nacht, zeg je dat, wat gebeurt er met de mens, nacht, die, een, uh, zeg je dat, een, Wanneer s'nachts een politie plaatsvindt bij de mensen. Dus nee, dat hij s'nachts, snachts uh, zaad eruit. Uh, zaad bij hem. Zadlossing. In, in, in slaap. Hoe heet het? Uh, not drum. Na de droom. Na droom. Oh, dat is zo. So, na de droom. Precies. Dat is, is om te, te brengen de mens tot een na de droom. Dat is de taak van de siter Achre. Zie je dat? De taak van de siter Achre verhoede om dat soort dingen, denk ik. Dat is, uh, elke mens natuurlijk, uh, heeft dat ooit, ooit gehad. Uh, trouwens, behalve Jacob. Jacob had geschreven, had geschreven over Jacob. Dat hij nooit dat, nooit dat meegemaakt, Jacob. Hij had nooit mee. Dus over hem wordt gezegd, waarom? Jacob heeft, uh, ja, Jacob heeft, uh, uh, eigenlijk, Jacob heeft de, de zonden van Adam, heeft gecorrigeerd. Want, Adam, Adam heeft juist, juist dat ver, ver, ver, verspild, zijn zoon was. En Jacob was dus, heeft, daarom, was hij, daarom is hij dan als het ware de grondlegger van het heilige volk. Het heilige betekent dat het bed blijft uh, ongeschonden. Dat is wat Jacob, dat is, het, dat, is eigenlijk, dat is eigenlijk het idee van dit volk Israël Dat is eigenlijk... De kracht, de kracht van het volk Israël, wanneer het volk uh, de schepper volgt. Om, om geen na te dromen te, te hebben, om, en na te dromen komen natuurlijk door na door te gedachten. Ja? Door de gedachten, door allerlei rare dingen die de mens denkt en uh, steeds de mens moet dus. Als Israël moest steeds waken daarover. Dat betekent het aspect Israël in elke mens. Dus dat is, kijk nou wat hij zegt ons: dat, dat is de taak van deze uh, vrouwelijke citra. We hebben dat geleerd ook over de Lilith, herinner je nog? Dat zij brengt bij de mens die na te dromen, zoals wij zeggen, dat ach, de heinoet, dat wil zeggen. Livgon breed is. Wat betekent? Hij zegt, dat wil zeggen: om schade te brengen aan zijn. Heilig verbond, want heilig verbond is Jesod. Begrepen? Niet schamen, mijn vrienden. Dan moet je goed opletten. Wie schaamt zich voor Jesod? Die schaamt zich voor Jeshua? Wie schaamt zich voor Jeshua? Zal ook Jeshua zich schamen voor hem bij Zijn Vader en niet onze Vader. Zijn Vader, want onze Vader zijn niet, zijn heen, geen, geen heilig, geen dat heilig. Uh, dus. Daarom moet je niet schamen daar, daarover. Moet je alleen waken over dat soort, over deze brietcodes, over het hele verbond. Want iedereen heeft het hele verbond. Je zult, of dat een Jood is, of een Christen is, of het. Wie dan is, doet, doet er niet toe wie dat is. Of iemand is besneden fysiek, of iemand niet besneden is fysiek. Het doet er absoluut niet toe. Het hart moet besneden zijn, duidelijk. En. De mens moet waken over zijn soort. want als die zegt, ja, ik, ik wak, ik dit, ik leer dit, ik dit, dit maar s'nachts uh, krijg je dan na te dromen, betekent dit, wat, kan, wat betekent dat van hem nog, wat is dan van hem nog, uh, van zijn correctie, of moet je dan natuurlijk waken daarover, dat is waarom is het zo gedaan? Dat kan zijn, dat die van allerlei redenen het kan het zijn... ...waarom die mensen na nou te dromen kregen. Ook, ook qua eten moet moeten mens goed opletten... ...dat die niet s'avonds al dit als ijzel... Ja, ...vrijt zichzelf vol met allerlei vette dingen... ...en allerlei, allerlei zeggen dat allerlei s'avonds vooral... ...allerlei uh, scherpe dingen, een beetje mosterd... ...of weet ik veel, allerlei andere dingen en vette dingen, die brengen de mens tot dat soort, makkelijk, waarom? als een mens, eten vreten, dat zijn allemaal dingen die uh, waarmee de citra ook wordt uh, aangewakkerd, duidelijk want als je mens avonds vreet, is het nodig, kijk overdag is het nodig om te eten wie s'avonds eet, wie na, na zeven uur s'avonds nog gaat eten die doet het allemaal alleen voor de citra agra. Ja, ja, ja, ik kon het niet overdagen, ik kon het niet dat, oké. Okay. Ja, dan eet je dat alleen voor de citra Achter. Nou goed, dan gaat het allemaal naar, uh, makkelijker voor haar maken om jezelf aan te pakken wanneer je gaat naar bed. Dan ze pakt jou ook qua eten, door eten, door overmatig, overmatig eten, betekent na zes, na zeven uur. ik kan een appeltje nemen, ik kan wel een beetje, een beetje zo... En weet ik veel van een beetje kwarkje nemen of zo, maar niet echt gaan eten met vlees, met alles, met brood. Met alles. Dat zijn allemaal dingen die jij provoceert, als het ware, of jij geeft jezelf geeft de kans aan de Sitra ook om, van de, van, om vergemakkelijk haar om jou aan te pakken s'nachts. Ja. En dat is zo voor een man en voor een vrouw is precies hetzelfde. We hebben niet. Duidelijk, zaad, zaadlozing is niet alleen fysiek dat het een, een druppel moet vallen of zo Duidelijk, het is ook een vrouw, kan het ook op, op haar manier, kan ze dan... Uh, duidelijk, op, maar het is allemaal... Wij spreken dan van een vrouwelijke citra dat zit pakt natuurlijk het mannelijke kant van de, van de mens. Da, dat wil zeggen, om, dus, dat zij daarmee de hele, het helig verbond schijnt, schijnt, schijnt, of, zo bij Sibatab Gamba zei, dat vanwege uh, dit, dat vanwege deze schade, nisharot, uh, Adam worden de zielen van de mensen uh, afgeschud, zie je dat, af, af, of, betekent, vallen, uh, Vallen uh, losgeschud. Los dus net als bladeren vallen naar beneden. Losgeschud. Tien mm -hmm. naar de punt. Waarom er wekat? Met Chabran, elf. itabidu abidu die de Adam klomar. im. Chosrim, twaalf. U me vikdusha Met uh, shama, bifchinat dertien schmarim hayda, haktachat ayaien hem chosrim ligjot bedi juk na veertien de adam, k'mosh haju miterem, scherdu lik la arka, vijftien, ven asu la maziken. geweldig, geweldig hoe hij ons dat vertelt, zie dat wanneer gebeurt het dat, Ze pak de mens aan, de sitraagra, een vrouwelijke sitraagra, mannelijke ook, maar vrouwelijke juist wat was, de manier waarop hij dat ons gezegd, ons gezegd had Wanneer de mens de aanleiding daarvoor geeft, zonder de mens, zonder dat de, de mens zelf eerst van beneden haar aanwakkert, de mens moet aanwakkeren net zoals de mens moet aanwakkeren het Heilige. ja, Niets komt van boven goeds. Niets goeds, als het ware, wordt van boven, komt van boven als men van beneden het niet aan, aanwakkert. Precies op dezelfde manier. Gebeurt het met de schietere agra? Niets, niets gaat, de schietere agra gaat de mens niet aanpakken. Anders dan wanneer de mens, anders dan de, wanneer de mens zelf haar aantrekt, aanwakert, Precies op dezelfde manier. Duidelijk. En daarom, als het iets gebeurt met iemand anders, dan moet je altijd weten wat eigen schuld ik gebeurt. Begrijp je? Oké, okay, je kan helpen wat je kan, natuurlijk, het is allemaal maar dat jij begrijpt dat, dat het nooit iets is dat jij kan uh, medeleven hebben, ik bedoel in de zin van dat jij hebt medeleven, hoe dat met een mens omgaat, dat het in de zin van dat hij als het ware, dat jij, dat jij voelt, dat hij als, uh, losgerukt wordt van de voorzienigheid van boven. Nooit uh, laat men de mens los van de voorzienigheid van boven, anders dan als de mens zelf dat aanwakkert en als hij dan klappen van de zwijg krijgt, dan komt het hem alleen maar ten goede. Weet dus niet proberen iemand eruit te halen van, zijn, uh, van het resultaat, van het gevolg van zijn vallen. Hij is gevallen, net zoals hij, net zoals, uh, want net zoals hij gevallen was, zo zal hij ook huis wel opklimmen, begrijp je? Alleen niet, niet, be, niet bemoeien jezelf, niet belemmeren de gang van zaken, en niet staan voor, niet uh, met, met geestelijke, zogenaamde geestelijke bed, bedweterigheid, Komen naar iemand anders en menen dat jij hem kan helpen. Duidelijk. Terwijl uh, hij is gevallen, hij zal klappen oplopen, natuurlijk. Maar hij zal wel door die klappen, zal die ook wel huis leren opstaan. En dan zal hij sterker zijn. En niet door jouw woorden, niet door jouw, uh, uh, zeg je dat, uh, troost. Gewoon klein menselijke troost. Duidelijk. Het is helemaal, moet je dat leren, dat is, niet, dat is niet christelijk wat ik vertel, niet joods, maar dat is alleen maar, dat is wat we leren van Yeshua. Yeshua leert ons op deze manier, dat is de heilige manier om dat te doen, de manier dat jij ook de ander geen schade toebrengt, door hem proberen te troosten en, en andere, andere dingen, zogenaamd te helpen, jij... Uh, ...eigenlijk brengt de schade aan hem en in jezelf natuurlijk... ...want men van boven ziet wel dat jij gaat iets doen... ...jij gaat spelen en, uh, en als het ware met de goede... ...ondanks de goede bedoelingen van je, de goede bedoelingen... Jij ja, speelt dan een, een, een alwetend of een, net een godje spelen voor hem... ...dat jij gaat hem helpen. Hoe kan je hem helpen? Hey. En dus dan zegt hij... En, maar, maar, zegt hij dan, kijk naar wat hij zegt ons. maar als de mens dus niet zondigt, wat gaat er gebeuren als de mens niet zondigt, dan is er geen aanleiding, nog voor de mannelijke citra nog voor het vrouwelijke citra is geen aanleiding om naar beneden af te dalen, ja, de citra daalt naar beneden en pakt de mens, alleen wanneer de mens is, wanneer de mens trekt haar aan, dan daalt ze ook naar hem toe anders komt het nooit, kijk nou, wat gebeurt er dan, als een mens dat niet doet, als een mens, de citra agra, de vrouwelijke, de vrouwelijke citra agra, niet aantrekt, wat gebeurt er dan, wel meer, en hij zegt de ook. we gaan met habran en wanneer zij zich verbinden, het mannelijke en het vrouwelijke, van de citra agra, we weten dat, als zij zich verbinden, dan hebben ze, dan hebben ze, dan, itabido, de Jukna naar de Adam, dan, Maken zij het beeld van de mens? Dus dan zitten zij als het ware aan de wortel van, niet aan de wortel, ja, aan, aan het onderaan, het heilige. Maar kunnen ze de schade niet aanbrengen, dan hebben zij het beeld niet, het beeld van, eh, niet een beeld van het stier, en nog een beeld van, van zeg ik dat, van nesher, nog een beeld van, uh, shoor, stier, en nog, zoals mannelijke, en nog een beeld, nog een beeld als, uh, van uh, Nesher van Adelaar, maar dan in een andere, andere, hoedanigheid, een andere van het vallen, ja, van het, van het in de zin van het uh, doen vallen, maar zij zijn gewoon verbonden met elkaar, gewoon, okay, rug tot rug doet er niet toe, maar zij zijn verbonden met elkaar, het mannelijke en vrouwelijke van de clipa. dus, die zijn niet afgedaald naar beneden. Klomaar, dat wil zeggen indien, indien men uh, zich indien men terugkeert, dus, uh, dus indien, ook, indien men terugkeert naar, de, naar het heilige, en men verbindt zich in het heilige, om daar als chamriem te zijn, om daar als uh, restjes van de. nog, restjes van de wijn te zijn. Onder het wijn. Dus het betekent helemaal onder het Heilige, onderaan het Heilige te blijven. Hem Gozerim jood Jod, bij die naar de Adam, dan keren ze terug, dan verkrijgen ze weer het beeld van de mens. betekent onschadelijk. Duidelijk, dan, dan hebben ze, dan het mannelijke en vrouwelijke van de knippa, die zijn dan alleen maar potentieel aanwezig. Duidelijk, naar kracht zijn ze wel potentieel, maar niet in werking. Dan kunnen ze niet werken. Natuurlijk, de mens ervaart deze krachten. Duidelijk, want het heilige, het, het is aangeleund aan het heilige. Daarom de mens ervaart deze krachten. Wij moeten alle krachten ervaren hier op aarde. Maar, aan, maar als deze kracht alleen, we ervaren deze kracht, maar niet laten deze kracht op ons inwerken, in de zin van dat wij niet aantrekken deze kracht naar, door ontvangen voor onszelf, dan zijn die krachten alleen potentieel aanwezig. Dat is wat Yeshua ook, ook, ook in de kracht, in de, in de Yeshua zien we dat, omdat hij kwam als... Als, uh, in, in, als mens hier op aarde, dat hij droeg alle ziekten, betekent al dat soort, al deze krachten, al deze citra achter, hij als het ware droeg potentieel naar kracht in zichzelf, maar niet, maar was niet, als het ware zeggen dat niet, niet uh, verleid daardoor. Dat is ook precies wat wij moeten doen. Is, kijk nou hoe, hoe dat, hoe, hoe Gaat het gepaard met wat wij leren in Yeshua? Dat wordt, kunnen wij daarmee Brihad Asha beter begrijpen. Kamosha Ayou met term arka. Dus zij worden aan deze twee krachten, twee vrouwelijke en mannelijke van de Klippa. die worden dan net zoals ze waren alvorens, voordat zij dalden af naar de arka. Ja, als zij dalden af naar de arka, betekent al dat. De zonde is al geactiveerd. Tijdelijk. De hele clue is om de zonde niet te activeren betekent dan ook de klepa gaat geen schade brengen aan de mens. Wanneer soul is basiek en toen zei het is net zoals daarvoor voordat zij daalden af naar de ark en zijn geworden tot de schadebrengers. Want alvorens de mens hen aantrekt, zijn ze nog geen schadedoeners. Dadelijk. Als zij nog allemaal uh, naar kracht, als je dan hen niet, niet aanraakt, dan, ze, dan zijn ze geen doeners. Nou, kan je dan, uh, dit bijvoorbeeld, in, in, in, in, een, in een bos. Ja, bijvoorbeeld ergens in een bos, bestaan drie beren voor een hele bos van, ja, een hele bos misschien, ja, laten we zeggen, op een territorium van... Uh, 500, 500 kilometer of duizend kilometer een beer kan wel een mens aanvallen nou moet je dan al die drie al die drie die, hoe heet het, beren moet je die dan doodschieten omdat uh, ja, om terwijl dan de, de populatie, de, de bevolking dan zit allemaal in de stad dus we kom, komen niet aan de beren aan de zijn de, de beren schadelijk voor de mens? Absoluut niet. Alleen als de men, mens gaat ze opzoeken, opzoeken dan worden ze schadelijk voor hen. Precies hetzelfde is het hier, duidelijk. Even een uh, beeld. Op dezelfde manier is het hier als een mens die Kripa niet opzoekt, niet een niet, daad doet waarbij hij hen aantrekt, dan gaan ze lekker met elkaar, mannelijk en vrouwelijk, als het ware. Uh, Potentieel. ...actief zijn, want daar, daar... ...en dan begrijpen wij daarmee nu... ...geweldig, beter, goed... ...hoe de scheppers schiep... ...hoe, het, hoe was het mogelijk... ...dat de scheppers schiep... ...ook de, de klipa... ...waarom zouden die klipa's... ...geschapen hebben... ...waarom dan? Waarom zou die klipa's... ...maken dat die klipa... ...de mens, de kroon... ...van zijn schepping zou aanvallen... ...ja, duidelijk waarom... ...of niet... Duidelijk waarom, want op zichzelf genomen, dat is de kracht, mannelijke en vrouwelijke van de klepa, die de mens niet kunnen aanraken. Als de mens zelf niet, als de mens, eh, zelf niet um, aanleiding geeft om, voor zo'n aanval.